8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Amerikanen wereldwijd gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen door Al-Qaeda. Washington heeft informatie dat Al-Qaeda of verwante organisaties in augustus aanslagen willen plegen in het Midden-Oosten en daarbuiten. Tientallen ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika blijven de komende dagen dicht. Het tankopslagbedrijf Otfiel onderzoekt of er eerder incidenten zijn geweest die geheim zijn gehouden. Aanleiding is een uitzending van een Vandaag dat afgelopen dinsdag meldde dat er in 2009 bij Otfiel duizenden liters methanol zijn weggelekt. Dat had het bedrijf moeten melden bij de Milieudienst, maar volgens geheime documenten kreeg het personeel opdracht om het incident geheim te houden. De Milieudienst heeft aangifte gedaan. Otfiel werd vorig jaar grotendeels stilgelegd omdat het bedrijf niet aan veiligheidsvoorschriften voldeed. De Marie heeft op Schiphol een Duitser aangehouden... die beschermde uitheemse vogels probeerde te smokkelen. De Duitser kwam uit Bali en wilde doorreizen naar Kiev. Een medewerker van Schiphol hoorde geluid uit zijn koffer komen... en waarschuwde de douane. Die vond meer dan twintig exotische vogels in de koffer van de man... waaronder acht paradijsvogels. Vijf dieren hadden de reis niet overleefd. De waarde van de vogels wordt geschat op 200.000 euro. Ze zijn naar een vogelopvangcentrum gebracht. Talkshow-presentatrice Ellen DeGeneres presenteert volgend jaar maart de Oscar-uitreiking. Het is de tweede keer dat ze de gastvrouw is van de ceremonie rond de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De eerste keer dat DeGeneres de Oscars presenteerde was in 2007. De 55-jarige presentatrice kreeg een Emmy-nominatie voor haar optreden die avond. Het weer. Vanavond in het westen of zuidwesten mogelijk een onweersbui. Verder droog en langzaam wat koeler. Komende nacht in het zuiden en oosten waarschijnlijk enkele stevige regen- en onweersbuien. Het koelt af naar 18 graden. Morgenochtend nog enkele buien. Daarna droog met flink wat zon bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. Geen meldingen meer van files, maar het treinverkeer is wel ontregeld. Geen treinen tussen Haarlem en Sandpoort Noord door een wisselstoring. En door een aantal oorzaken rijden er ook geen treinen rond Amersfoort. De vertraging daar kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de nou altijd. Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen: Twee dingen. Zomerse gesprekken over optimisme bevrogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week de recherche. Met Govert van Brakel. 50. Goedenavond. Over. Uh, goedenavond, zeg ik ook tegen de voormalige politieofficier... Emil Broersma. Goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Uh, want uh, u hebt uh, spannend werk gedaan in het verleden. Althans, lijkt mij spannend. U was uh, betrokken bij de Centrale Recherche Informatiedienst. Pakte uh, met uw collega's de zware georganiseerde criminaliteit aan... Uh, via bijzondere opsporingsbevoegdheden... Nou, dat alleen al, hè? Zo'n zin. Ja, met behulp van. Ja, ja dat je denkt van, uh, u hebt wel wat te vertellen. Zullen we eerst even bij het eigen nieuws beginnen? Want uh, dat is ook wel belangrijk, natuurlijk. Ja, in deze komkommertijd heb ik toch iets kunnen vinden. En dat is uh, in ieder geval het feit dat uh, Uruguay in Zuid-Amerika als land... Uh, wietgebruik en uh, wietteelt zelfs in beperkte mate uh, gaat legaliseren. En dat is natuurlijk heel bijzonder nieuws vanuit die hoek van de wereld ja. vooral. Is voor een oud-politieman ook goed nieuws? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat heel veel politiemannen, oud-politiemannen... Uh, denken dat er ooit een keer iets zal moeten veranderen... in de wijze waarop wij uh, mondiaal met de drugsbestrijding omgaan. En of het überhaupt nog wel op deze wijze zouden moeten doen. Ja, nou, Het kost veel tijd, veel mankracht natuurlijk. Ja. Misschien is de opbrengst wel uh, niet in verhouding. Klopt, ja. ja. En kun je je aandacht beter richten op uh, nog zwaardere zaken. Ja, dat zou uh, denk ik heel goed zijn als dat ooit uh, zo ver zou komen. En ik denk, uh, Uruguay heeft een beetje het model gekozen... wat Nederland op dit moment heeft, dus... Uh, wie weet heeft het navolging. Uh, nou, We hebben lastige buurlanden, hè? de Fransen vinden ons maar een, uh, een pii de dopage. Zeker, dus wat dat betreft uh, is er nog een hele lange weg uh, te gaan uh, tot wat dat goed. punt. Wie weet. Uh, eigen nieuws? Ja, eigen nieuws. Uh, het was, het was, uh, gezien het weer heb ik er een rustige dag van gemaakt. Dus ik heb ook dat uit, uh, uit de krant, uh, nee niet uit de krant, maar van, juist van, uh, van teletext afgehaald. En dat is het feit dat ik als vader van een 13-jarige zoon Rog hier... Uh, natuurlijk heel erg uh, geschokt ben ook door wat in Den Haag gebeurd is met, uh, met Donnie Rog. En uh, ook mee kan voelen met, uh, met zijn familie en zijn ouders... wat daar uh, uiteindelijk uh, als eis uitgekomen is. 240 uur uh, dienstverlening, uh, dat is de eis van justitie. Mm. En ik vind het mooi dat een rechter contrair is gegaan... En ook behoorlijk evident eigenlijk, uh, door negen maanden cel te eisen tegen deze... Ja, want Tony is doodgereden door een uh, meneer uit Bulgarije... Okay. die veel en veel te hard reed. Ja. Ja. ja. En dit is nu de uitspraak van de rechter. Klopt, ja. Ja, je houdt je hart altijd vast hè, als ouder, als de kinderen de deur uitgaan. Het kan je als ouder altijd uh, gebeuren, hè. ja, helaas. Uh, meneer Boersma, uh, klokkenluiders zijn er. Uh, we nemen meneer Snowden of, uh, of Manning, de klokkenluider in Amerika... die veroordeeld uh, is uh, ondertussen voor het lekken van uh, geheime documenten. Nou hebt u uh, veel te maken met uh, dossiers, met het stempel uh, gehad. Oh, natuurlijk ja. het dossier geheim. Hoe kijkt u naar nou dat nieuws? Ja, dat, dat is een, uh, een hele dynamiek die dan op dat moment uh, in werking treedt wereldwijd ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat was geweest als Bush nog president was geweest. Als dit soort zaken naar boven waren gekomen onder Bush, denk ik dat de dynamiek nog vele malen groter was. En ik verbaas me eigenlijk over de rust die er mondiaal is over dat dit soort zaken soms aan de orde zijn. En ik denk dat dat wellicht te maken heeft met het feit dat men Obama daarin toch een beetje uit de wind wil houden op een het voetbal is ook weer begonnen. De voetbaljaargang uh, 2013-2014. Ajax tegen Roda. Roda dat vorig seizoen maar net in de eredivisie bleef, Andy. Ja, ja. En uh, het lijkt wel alsof we niet uh, gestopt zijn. Zo snel is het alweer begonnen. Het heeft ook te maken met het wereldkampioenschap volgend jaar in uh, Brazilië. Dus moet er vroeg gespeeld worden. En dat betekent dat we op deze vrijdagavond bij een graadje of 30 in de open arena zitten te kijken naar Ajax tegen ODSC. Het staat nog 0-0, minuut of 5 gespeeld. Ajax, daar wordt van verwacht dat ze voor de vierde keer op rij kampioen gaan worden. Het zal niet makkelijk worden, maar Ajax heeft een goede ploeg. En uh, Roda zal het uh, wel moeilijk krijgen. Mist ook al heel wat spelers. En staat nog op 0-0. Maar we hebben net een prachtige schot al gezien van Eriksen op de lat. Dus het zal, neem ik aan, niet lang duren voordat de doelpunten gaan vallen. 0-0 in de arena bij Ajax Roda. Ja, U moet een beetje lachen, meneer Vroesma. Waarom? Ja, dat kost tijd waarschijnlijk voor ja, u. Hè? Dat, ja, dit, nou ja, <laughs> dat hoort er allemaal bij. De ja, nieuws- en ja. sportzender. Ja. ja, we hadden hier gisteren, uh, of eerst weet ik niet meer, meneer Bruinsma... die was pelotonscommandant. Die zegt: kijk nooit meer naar voetbal sinds ik uh, pelotonscommandant was bij FC Utrecht en daar zo vaak hebt moeten matten, ja. hield echt niet meer van voetbal. Het was helemaal gedaan. U werkte bij die uh, Centrale Recherche Informatiedienst... met bijzondere opsporingsmogelijkheden. Waar moet je dan aan denken? Uh, bijzondere opsporingsbevoegdheden... dan denk je aan uh, de, in het wetboek van strafvordering, sorry, uh, genoemde uh, methoden... als infiltratie, politiële uh, pseudokoop, uh, dienstverlening... stelselmatige informatieinwinning... Dat zijn het ja. opnemen van vertrouwelijke communicatie, het uh, tappen van uh, telefoons. Dat zijn allemaal opsporingsbevoegdheden uh, uh, zeg maar, die, ja. uh, die je kunt gebruiken. Kunnen we het concretiseren? Pseudokoop. Pseudokoop. Uh, dat is uh, als je zeg maar, uh, iets uit het verkeer wilt halen, om het zo maar te zeggen. Dan kun je zeg maar, als politieman, maar ook als burger. Dat mag een burger ook doen, een niet-criminele hmm. burger. Uh, mag je zeg maar, uh, iemand uh, vragen of die dat aan jou wil leveren? Uh, waarin je uit, uit wat heel belangrijk is is dat het niet uitgelokt mag worden. Dus je moet wel uh, de, de persoon moet wel zeg maar uh, het voornemen hebben om dat te verkopen. Ja, we gaan nog even naar Andy, want uh, het gaat snel. Ja, nou, ik zei het toch over. Het zal niet lang duren. Nou, het is 1-0 voor Ajax geworden. De vrije trap kan de keeper niet goed verdedigen. De rebound wordt binnengetikt door Van Rijn. 1-0 dus voor Ajax tegen Roda. pseudo koop. Je, zegt, uh, je mag het niet uitlokken. Nou, kunt u nog een stapje verder gaan? Wat, wat, zou, wat hebt u meegemaakt wat je zou willen kopen? Waar, waar je belangstelling nou, voor toont. Wat er, wat er zo al gekocht wordt, laat ik het dan zo zeggen. Ja, Veralgemeniseren. Uh, dat, kan, dat kan gaan van, uh, van vuurwerk uh, rondom de tijd van oud en nieuw tot uh, Semtex. Maar dat, vuur ja, dat is vreselijk Semtex ja. natuurlijk. Want ik heb heel zware ontploffingen mee veroorzaakt. Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar wie, wie biedt Semtex te koop aan? Uh, nou, dat, uh, het, het kan best zijn dat bepaalde organisaties dat per toeval in handen krijgen. En dan vervolgens hmm. uh, dat, dat je merkt dat het, uh, in het op de markt komt. En... Uh, ja, dan wil je dat als overheid ja. natuurlijk zo snel mogelijk uh, eruit hebben. En als het over vuurwerk gaat, praat je natuurlijk over Chinese illegaal vuurwerk bijvoorbeeld? Ja, of over ja, mensen die dat inderdaad aanbieden, ja. of, uh, of in de grensstreek uh, vuurwerk aanbieden. Of, ja. ja, dat, dat kan. Uh... En, en, en u verdenkt daar dan met uw club iemand van, en dan ga je in actie komen? Nou ja, vaak uh, krijg je dus op een of andere manier informatie dat het aangeboden wordt in het hm. milieu of buiten het milieu. Dus dat is eigenlijk. Uh, het begin van zo'n moment dat je denkt, van, ja. hey, wat gaan we daarmee doen? En dan ga je dus uh, je voordoen als koper. Ja, dat kan. En wordt dan de verkoper op zo'n moment dat de, de handel uh, gepleegd is gearresteerd? Uh, ja, dat is, uh, dat is over het algemeen wel de bedoeling. Ja, ja? Ja, en, ja. en wat gebeurt er dan uh, met de pseudokoper? Het kan best zijn dat hij ook uh, op dat moment uh, meegenomen wordt... als hij op dat moment nog in de buurt is. Om ja. de schijn op te houden tegenover de dat verkoper... Dat, dat hier geen doorgestoken kaart achter zit? Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat is, dat is dan een manier om mensen te pakken. Maar zit je dan al in zware criminaliteit? Uh, nou kijk, uh, als je praat over pseudo-koop... dan is daar wel een, een toets, zeg maar. Dus dat uh, wordt wel door de toetsingscommissie getoetst. En uh, als je praat over bepaalde andere bevoegdheden... dan kan het zijn dat alleen de officier daar zeg maar, een, uh, hmm. een, een bevel voor kan geven. Dus het is een beetje afhankelijk van de zwaarte van het middel waar de toetsing plaatsvindt, zeg maar. Ja. Hoe bent u uh, bij dit werk uh, terechtgekomen? Wat, wat dacht de jonge, jonge uh, Emiel Broersma uh, vroeger thuis? Nou, die keek uh, samen met zijn vader Q&Q op zondagavond uh, van de, uh, bij de KRO. En uh, dat was een ontzettende spannende jeugdserie. Mooi je? Ja, dat was goed. Ja, ja een geweldige, uh, geweldige serie van twee, uh, twee episodes zijn het volgens mij geweest. En ik zat daar, ik kon daar de hele week, uh, kon ik weer naar na die zondag uh, toeleven... en, en allerlei theorieën in mijn hoofd ja. wat er aan de hand was. En ik speurde eigenlijk met die twee mannen mee. En ik leek ook nog een klein beetje op de, op de, op de jongen die daar... op de blonde jongen met, uh, met het brilletje, zeg maar. Ja, de blonde jongen met veel haar. Uh, ja, toen wel. Toen nog. Ja, ja, toen ja nog wel. want hier, hier zit een man van 1,95 meter. Uh, nou ja, mooi kale kaderkop, zou ik maar zeggen, hè? Nou, dank u wel. Ja, nou ja het, <laughs> ik bedoel, mag het zeggen. Hè? Ik weet niet of die gebrand is, maar... Ja. Ja, haar, is, uh, haar is aan, aan het uh, verdwijnen. Maar u, u, u bent wel een opvallende verschijning als je zo'n geheim werk doet. Nou ja, dat is alweer een tijdje terug. En uh, ja? toen, toen kon ik me nog wel een paar plukjes permitteren. Dus op zich uh, ging dat nog wel... Uh, maar goed... Uh, nou ja, ik bedoel eigenlijk te vragen, deed u ook vermommingen? Uh, nee, vermommingen zijn... Uh, ja, vermommingen... Uh, ik denk dat dat... Maar uh, nou ja, liet je een snor staan? Dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen dat je dat doet. Dat zou kunnen dat, dat iemand dat doet. Ja. ja. ja. Want uh, u, u noemde net ook infiltreren. Ja. Uh, dan kom je in organisaties die uh, misschien, de, nou, die zeker het daglicht niet uh, kunnen uh, verdragen. Hoe kom je daar ja. binnen? Dat is het zwaarste middel waar het college van pg's en uh, toestemming voor is. de procureurs-generaal. En uh, dat, dat is een zwaar middel. En. Uh, ja, hoe kom je ergens binnen? Daar, daar kan ik, daar nee, kan, daar, dat, dat kan daar u niet ik, vertellen. Nee, dat kan ik niet dus nee. ik vertellen wat voor methodieken daarvoor zijn. Ja. Maar je, kom, kom je dan binnen uh, als Emiel Broersma? Of moet je dan ook een andere identiteit aanmeten? Uh, nou, ja, als, uh, iedereen die logisch denkt zal, uh, zal ja. uh, denk ik, het, het tweede denken. Maar ook daarover zal ik niet meer. Geen, uh, geen nee. nadere nee. Nou ja, uh, hoe, laat ik het zo vragen. Hoe blijft u uh, dicht bij jezelf? Hoe doe je dat? Ja, dat is, dat is wellicht een, een kernkwaliteit die iemand wel of niet ja. bezit. Omdat, nou ja, je moet, je moet ervoor zorgen dat je niet uit je rol valt. Nee. En dat lijkt me ontzettend lastig. Dat betekent dat je moet acteren eh, en je daar permanent van bewust moet zijn. Ja. Maar als ik, eh, als ik vijf minuten moet, eh, me moet voorstellen dat ik Galvez van Brakel ben, dan als kan ik er, mijn uh, best doen. Dan echt waar? Ik, dan, daar zouden mensen om me heen wellicht... Uh, Dan kom ik om tien voor half negen daarop terug. Ja. <laughs> kijk hoe hoeverre ja. u dat... Ja. Nou ja, kijk, wij, uh, het werk van een journalist is informeren. Uh, uh, in openbaar vragen stellen, wat je doet, hoe dat komt en uh, hoe het verder ja. moet. Uh, de, dus dat zijn vragen, laten we zeggen, journalistieke vragen... waar u ook mee bezig bent, alleen zonder dat de tegenpartij weet... dat je aan het vissen bent. Ja, klopt. Ja, en dus, dus je moet geloven in wat je doet. En dan, uh, dat is met heel veel dingen in het leven zo. Ja, dus daar, dan, ja. daar gaat het goed. Ja. Ja. Nou ja, je moet je in, in milieus begeven die niet direct de jouwe zijn. Dus uh, ja, daar, ik zou maar zeggen, daar moet je je ook thuis voelen. Je moet je dus ja. kunnen verplaatsen in de wereld van de crimineel en niet van de geringste. Nee, maar. Uh, u kunt u voorstellen, als je kunt als je voorstellen, als je iets wilt zijn wat je waar wat heel ver van je af ligt, dan is degene die daar naast je zit, die weet als eerste dat je dat niet bent. Dus ja. je, heel, je moet altijd dicht bij jezelf blijven in het leven. Ja, hoeveel Over werkt u werk? dan per week? Uh, want dat, dat is. Uh, ik, ik bedoel, je kan niet tegen zo'n criminele organisatie zeggen. Nou, ik moet wel even naar huis om vijf uur om te eten. Nee, die, die uh, dienstverbanden die waren soms. Uh, Exorbitant lang en dat, dat zat wel eens tussen 60 60, 70 uur dat je bezig was met je werk. Ja. En, niet, en dat, dat, daar zaten heel veel dingen aan vast. En, en wat vonden ze daar thuis van? Um, ik moet eerlijk zeggen, in die periode uh, dat ik daar eigenlijk weinig commentaar op kreeg, maar ik heb uh, daar uh, natuurlijk wel uiteindelijk wel wat over gehoord. Uh, op een moment ja, ga je daar natuurlijk wel uh, schade van krijgen. Ja, in de zin van. Nou ja, het heeft mij uiteindelijk wel. Het heeft wel toe bijgedragen, denk ik... dat het bij mij uiteindelijk in mijn relatie niet goed is gegaan. Het is... Uh, Dit is Marte Max. Vraagt. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Brackel. En vooral met uh, Emiel Broersma. Uh, die gedrevenheid moet dan wel heel belangrijk zijn. Want het kost u privé dus heel veel. Ja, en niet alleen mij, maar ik denk dat... dat in Uw ogen... collega's ook? Ja, ja, ja zeker. Maar heel veel van mijn toenmalige collega's... Uh, hebben daar heel veel offers voor gebracht. En uh, het, het is een gedrevenheid. Het is een soort... Uh, ...gedrevenheid waar wellicht ook egoïsme om de hoek komt kijken... ...omdat je het, het wil blijven doen. En het is ook een soort uh, verslaving... ...omdat de spanning je ook op een of andere manier verslaafd maakt aan uh, het werk. Ja. Uh, adrenaline is een, is een stof die, die veel aangemaakt wordt. En uh, ja, je merkt toch je behoefte aan die adrenaline. Dus dat wat u nu net privé over uw eigen uh, verleden zei... Dat, uh, ...dat geldt misschien als je het generaliseert ook voor uw collega's? Ja, ik ben niet veel anders dan, nee, hè? dan anderen. <laughs> Daarin denk ik. Nou ja, goed, die gedrevenheid kost dan blijkbaar ook, uh, ook, ook een, een, een huwelijk. Hangt daar ook een, een prijskaartje aan? Ik bedoel, is ik de salariëring wel. Ja? Nou, ik wil niet zeggen dat het alleen dat is, wat nee, er, maar het, het draagt maar goed, het er niet nooit, bij aan... Als je nooit thuis bent en alsmaar belt en uh, uh, s'avonds weg bent... terwijl iedereen denkt, zullen we een gezellige zaterdagavond hebben? Ja, ja dat, dat werkt de... niet mee. Het draagt er niet aan bij. Nee, nee. natuurlijk niet. Nee. En we hoeven dat ook verder niet te ontrafelen, maar toch om het beeld te krijgen. van: uh, Je moet er wel veel voor over hebben uiteindelijk om dat werk enige tijd te doen. Maar hangt daar dan ook qua salariering een mooi prijskaartje aan? Uh, nou ja, je bent gewoon ambtenaar, dus je wordt uh, conform uh, dat, dat reglement ja? zeg maar, uh, beloond... Uh, dus dat, en dat is niet extreem uh, hoog. dus niet, niet in verhouding, denk ik, tot, uh, tot wat je doet. Maar dat is ook, je doet het en je wilt het doen. En ik denk dat, dat, een, dat die gedrevenheid uh, dat daar gebruik van gemaakt ja. wordt. En dan zeg ik echt gebruik. Uh, wat wel zo is, is dat als je kijkt naar dit werk... Dan, en je kijkt naar uh, omringende landen of, of, of de grote landen... dan zie je dat die mensen na twintig jaar met pensioen mogen. Ja. En bij ons is het zo dat je wordt bedankt... en vervolgens nog twintig jaar of 25 jaar andere dingen mag doen. En daar krijg je een medaille en een lintje. En dat is ze toch een beetje zien. zuur, natuurlijk. Ja, ja, maar dat is Nederland. Ja, ja, dat is... ja het is klein. Nee, maar die, die, die gedrevenheid voor u... Uh, die, die moet in ieder geval ook, laten we zeggen, een basis hebben. Uh, het is niet alleen maar passie voor het werk... maar je, je moet ook iets willen bereiken, blijkbaar. Ja, het is natuurlijk heel, voor een heel groot deel teamwork. Dus je, moet, je kunt het vergelijken met... U nou, wordt onderbroken door het voetbal af en toe... maar met, ja, een, met, een, vo, met een voetbalteam die, ja. die, die wil scoren en die wil, uh, die punten wil maken. Ja. En zo kun je ook zo'n zo team zien. We, vindt u topsport? Ja, het is topsport. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Um, ja, we hebben de IAT-affaire gehad in Nederland in de jaren negentig. Dat was de affaire waarbij de, de overheid als een soort... Uh, ja, als criminele organisatie drugs uh, naar binnen liet. En nu komt, uh, nu komt toen, toen is er gezegd, naar aanleiding van, uh, van wat er allemaal mis is gegaan, uh, is uh, toch weer minister te gekomen, de minister van Justitie, met het ideetje om die criminele infiltrant weer tevoorschijn te halen, die jarenlang leek het uh, verboden was. En uh, daar is onlangs over bericht door de NOS. En u hoort als eerste hoogleraar Buruma. Het punt was dat eh, er met medeweten van de politie zijn een grote hoeveelheden drugs, cocaïne, in Nederland binnengekomen via een criminele burgerinfiltrant. Die figuur hield eigenlijk de politie en het OM bij de neus. Die wist dus, ze wisten niet wat hij aan het doen was. Ondanks die risico's wil minister Opstelten het nu toch weer mogelijk maken om criminele burgerinfiltranten in te zetten. Het is belangrijk dat uh, toetsing daar plaatsvindt door het college van uh, procureurs-generaal. En uiteindelijk per situatie aan mij wordt voorgelegd en ik beslis. Want zonder de hulp van criminele burgerinfiltranten is het niet mogelijk om de echte grote jongens aan te pakken. Daar is iedereen het over eens. Met boeven, vang je boeven, was het adagium. Uh, ja, u, u moest met uw collega's infiltreren in die criminele organisaties. Maar nu gaan ze dus weer de criminelen gebruiken. Is dat een goede ontwikkeling, denkt u? Uh, nou, ik denk dat uh, heel democratisch bepaald dat we dat niet meer willen. Dat is door de Tweede Kamer echt uitdrukkelijk uh, in moties ook uh, aangegeven. Uh, u zei net uh, de criminele overheid... maar. Het rapport Wiering gaf volgens mij in 1994 aan dat het, dat op zich wel meeviel. Ja, maar daar kwam was. de commissie van Trabië overheen. Die kwam er inderdaad overheen. En die hebben, daar zijn twee dingen echt, uh, uitgekomen die echt uh, expliciet niet meer mogen. Dat was die criminele burgerinfiltrant. En het feit dat je uh, drugs of, of ja. stoffen die de gezondheid kunnen schaden... Ja. Uh, ongecontroleerd doorlaat. Ja, criminele overheid is niet de goede uitdrukking. Maar de overheid stond wel toe dat burgerinfiltranten uh, drugs in Nederland ja. uh, brachten... om ja. vervolgens de boeven te kunnen vangen. Omdat op om dat moment wat niet, toen ja. niet verboden was, nee. was toegestaan. Zo'n... Ja. Zo He, goed, kun je uh, uh, en nu, nu, nu, nu duikt het weer op. Ja, het klopt. En ik denk dat volgens mij is er ook, uh, het is wat opstelt en het zegt... Dat, uh, dat de minister persoonlijk toestemming moet geven voor een moment dat dat gebeurt. En uh, volgens mij, als ik het goed heb, zijn er al enkele momenten geweest uh, na 9-11... waarin uh, het verzoek vanuit het buitenland is ge geweest om daar toestemming voor te geven. En dat heeft alles te maken met terrorisme en de druk van de US natuurlijk om daar, ja, ja. Uh, om daar dus hulp bij te verlenen. En ik denk dat ook in dit geval uh, dat er sprake is van wellicht sprake is... maar ik weet het natuurlijk uiteraard niet... van enige druk van buiten Nederland. Hmm. Uh, en dat het ook zeker wellicht zou gaan over, over terrorisme. Ja, maar goed, het betekent dus dat het, uh, dat, dat het weer terug is, hè? Nou, het is nog niet terug, maar... Nou ja, dat het, gebeurt, dat het weer gebeurt zonder dat, behalve de, misschien... de commissie stiekem van de Tweede Kamer, uh, er niemand iets van af weet. Ja, dat zou kunnen. Dat, dat kan ik niet met zekerheid stellen. Ja, nee. nou ja, vandaag komt ook weer het bericht dat de Verenigde Staten... het staat bovenaan Teletax, waarschuwt voor terreurdreiging door Al-Qaeda. Wat, wat, denkt, wat denkt u dan als je dat soort berichten uh, ziet? Want wij, ja, de gewone lezer, de burger, denkt dan... ja, nou en, en wat kan ik doen? Maar wat ja, denkt nou, de politieman die uh, in, in dit soort uh, gebieden heeft geopereerd? Niet zozeer misschien terrorisme, maar... Nou ja, wat je, wat je denkt is dat, dat je natuurlijk ook praat over het indekken van een overheid. Dus als ze die informatie hebben, dan moeten ze daar iets mee. Want als je achteraf ja. als er wat gebeurt en ze hebben dat niet gezegd, dan hebben ze een probleem. Dus uh, ze zullen kennelijk een informatiepositie hebben... waardoor zij vermoeden dat mogelijk daar iets uh, gebeurt. Of dat ze zicht hebben op een, op een traject. En uh, ja, dan is het uh, een kwestie van waarschuwen. En wellicht hebben ze ook de hoop dat ze het stuk maken ja. op deze manier. Bent u, bent u ooit ontmaskerd? als uh, nee. infiltrant nee. of uh, no, no. pseudokoper? Uh, nee, nee, nee, nee. Want volgens mij moet je wel altijd opletten... Uh, als je zo'n spel speelt, uh, dat niet in de gaten loopt... wie je bent en wat je komt doen. Ben je daar permanent van bewust dat je een zeker gevaar loopt... Nou, ik denk dat, het, dat, dat mensen die dat doen uh, uh, heel geregisseerd uh, te werk gaan. En precies weten wat ze doen. En dat het heel erg uh, van tevoren wordt bepaald. Ja, maar uh, wie, wie bereid je daarvoor dan? Doe je dat dan zelf met je team? Dat, dat doet een team. Dat doet team. Ja, die, zeg ik ga team. daarheen en dan ja. kunnen we dit en dit en dit ja. verwachten. En dan zeg ik dat, dat en dat. dat. dat. In Nederland wordt heel erg professioneel uh, ja. uh, wordt er gewerkt. En, en heel erg nauwkeurig. En, en dat is ook de reden waarom denk ik uh, ja. dat soort zaken zelden aan de orde zijn. Ja, zelden maar wordt word u dan wel van buitenaf uh, in de gaten gehouden... als u uh, op dat soort operaties bent met uw collega's? Ik bedoel, wordt er op u gelet? Of sta je alleen? Nou, daar... Daar, daar kan daar, u niks daar over zeggen. Niet zo, nee. Dat is natuurlijk wel een backup. zou ik zeggen. Want je kan niet alleen in gevaarlijke situaties zitten. Je bent volgens mij altijd in contact met de buitenwereld. Maar goed... Ik hoor het u zeggen. Uh, ik wou ja. zeggen, en u, u, weet, u weet dat uh, vele malen uh, beter dan ik. Is dan toch de drive zoeken... Uh, op de criminelen vangen, euh, laten we zeggen, de strijd tussen goed en kwaad. Is dat wat je uiteindelijk bezighoudt? Mm, ja, ik denk, er ja, zit natuurlijk een stuk rechtvaardigheid, ja. rechtvaardigheidsgevoel uh, in... Uh, waarom je uit, uiteindelijk voor dat werk uh, ja. hebt gekozen. En uiteindelijk moet het dan ophouden, hè? geloof ik, in Nederland. Doe je dat een aantal jaren? Het is ja, tien voor ik... half negen. Bent u mij al geworden? Uh, ik, ik, ik begin erin te komen. Hoe, dus... maar, maar, maar hoe doe je dat dan? Maar dan nou wil ik ook weten wat u dan aan mij ziet... waarvan u zegt, dat kan ik overnemen. Uh, nou ja, goed, nee. Maar wat zou u dan doen als u ergens komt en u zegt... nou, ik ben uh, Govert van Brakel van de, de NOS? Of uh, Max? Uh, wat ik dan doe? Ja, uh, als u die rol speelt. Ja. Ja. ja. Daar ben ik hartstikke benieuwd naar. Ja, nou ja, goed, kijk, we moeten even kijken of wij een beetje dicht bij elkaar liggen... qua persoonlijkheid, dan, ja. dat zou makkelijk zijn. Dus we moeten wel een beetje ah, tuikkaartsen. Ik weet niks van mijn hobby's of... Uh, nee, niks uh, veel, maar ik weet wel een beetje uit welk nest u komt. Dus dat is, misschien is dat je... een zo? Oh, ja, Ja, ja. ja ben een politieman <laughs> en u hebt natuurlijk ook uw huiswerk gedaan. Bij, ja, bij wie ja. kom ik terecht? Ja. Ja, bij wie kom ik terecht? Ja. ja. ja. Zeg maar, u moest bij de politie weg, hè? Na, uh, bij, dit, bij dit werk, want ja, de, je, je moet ermee ophouden. Ja, er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Hè? ja. En dan ga je weer wat anders doen. En u zei, ik, ik ga niet meer achter het bureau zitten. Uh, nee, ik denk dat het sowieso goed is dat mensen na een aantal jaren iets anders gaan doen. En uh, daar ben ik altijd voor. Uh, ik denk dat het niet goed is om 40 jaar bij eenzelfde werkgever. Ik weet niet of ik nu, uh, of nou, ik nu iets zeg. Wat, ik uh, kan wel even de vraag voorleggen aan Andy Houtkamp. <laughs> hoe, hoe lang die uh, aan, aan de, de zoveelste jaargang bij het voetbal is begonnen. Weet je dat Andy uit je hoofd? Ik weet dat ik uh, nu uh, aan mijn 33ste jaar op de radio ben begonnen. Oh, daar ben je, over, ben je, dus... ben je nog een jonkie. Ik ben ik nog een jonkie, dus je ja. mag niet meetellen. En wil je de stand nog even noemen? Ja, natuurlijk. Ze hebben nu een drinkpauze. Dat is trouwens redelijk uniek. Goed. 1-0. Ja. 1-0. Ricardo ja. Verreen in de negende minuut. Dus hij is topscorer van uh, de competitie tot nu toe. Mooi. Uh, meneer Borsma, u bent, uh, wist ik uit de informatie... Uh, de redactie heeft zich uitvoerig uh, voorbereid... is bijna geïnfiltreerd in uw leven. Uh, heeft zich, uh, Social engineering heet dat tegenwoordig. Is dat zo? Ja. Is dat de nieuwe term? Ja, ja. Oh, het klinkt duur en het is een mooie term. ook uh, U werkt, uh, begrijp ik, bij het Rijksmuseum... dat uh, in dit ap ja, april dit jaar open ging. Zo. Koningin Beatrix opende het vernieuwde Rijksmuseum. Het draait aan een grote goudkleurige sleutel en die zit in een uh, groot koperen slot. staat op die oranje catwalk op het museumplein. Vuurwerk, oranje wolken schieten uit het dak van het uh, Rijksmuseum en een spandoek wordt uitgerold. Rijksmuseum, welkom. Zo ging dat. Gelukkig is het weer open, het Rijksmuseum. En u bent daar uh, man van de beveiliging, hè? Ja, ik ben verantwoordelijk voor veiligheidszaken in ja. de volle breedte van, van het woord. Ik dacht altijd dat daar de suppost voor was die in de hoek van de zaal zit en oplet. Nou, suppost hebben wij niet meer. Wij hebben... nee, het is af... Ja, het zijn allemaal jonge mensen met mooie achtergronden. Ook, ik. ja. Ja, u ja. ja, bent ook goed. Die leiden van, rond. Ja, ja. Nee, maar wat, wat, wat, is, wat is de kern van de beveiliging van zo'n museum? Nou, de kern is dat, uh, dat je natuurlijk de, de, de schatkamer van Nederland uh, daar hebt. En, uh, en wat daar het punt, het specifieke punt is... Ja. dat je aan de ene kant wil je het graag aan iedereen uh, tonen. He, je wil het ontsluiten. En aan de andere kant heb je ook de plicht om het te beschermen. En dat is een, een spanningsveld waarin je, ja, waarin je keuzes moet maken. En dat zijn heel interessante keuzes. Ja, maar, maar wat, wat, uh, wat wordt... Ja, ik begrijp dat wat er wordt beschermd. Maar uh, wat ziet u aan mensen die daar komen... dat die wat kwaads in de zin hebben? Hoe... hoe probeer je dat dan te voorkomen dat dat kwaad geschiet? Oh ja, u bent echt heel goed voorbereid. Inderdaad, want daar, daar zijn wij mee bezig. Omdat wij proberen om, om voordat mensen überhaupt al uh, in de buurt van onze schatten komen, inderdaad al te kijken goh, wie krijgen we binnen. En dat is uh, wat, we, wat we proberen te doen. Zodat we eigenlijk in een soort filter hebben, uh, zonder dat mensen daar last van hebben. Hè? Want uh, als mensen, we kunnen ook mensen in hun onderbroek zetten en, en fouilleren en visiteren. Ja, en weet ik wat allemaal. gewoon aankijken wat er binnenkomt? Nou, dat zou kunnen. Ja. ja? ja. Ja. Maar hoe zie je dan dat iemand kwaad in de zin heeft? Sommige mensen zijn heel goed in het onderkennen van micro-emoties. Oh, wat, wat doen ze dan? Als ik nou dat museum zou binnenkomen... en u, u krijgt mij in het vizier, waaraan kunt u dan zien... dat ik misschien kwaad wil met die Rembrandt? Nou, als u misschien heel erg afwijkt van de gemiddelde bezoeker... in de context van een museum. Dan, maar hoe, hoe zou ik mij dan moeten gedragen in uw ogen om op te vallen? Om op te vallen. Ja, oh, bij u op te vallen. Hè? Dat, dat u denkt van, hé, die gaan wij eens... even. Maar als u zich anders gedraagt dan de gemiddelde bezoeker die daar ze, Ja, die komt binnen en die lacht en die, uh, ja. die ziet er uh, opgewekt. Maar, ja, maar goed, als je een trillende dan bovenlip is, dan, hebt, dan, dan denkt u dan, dan, van... Uh... Dan is er nog niets aan de hand. Want dan nee? gaan wij gewoon een, een heel vriendelijk gesprek Hef, hè, met waar? iemand aan. En dan komen we alsnog... Oh ja? Ik, uh... Dus ja, u, u stapt op zo'n persoon af. En nee, dan... ik niet, maar... Nee, nee, nee, <laughs> u nou bent ja, de personificatie van alles wat daar in de beveiliging werkt... Dat is, zo moet ik u nu maar even zien en aanspreken. Maar dan, dan spreek je zo'n gast aan, zo'n zo bezoeker... en dan, uh, nou ja, zie je, mooi weer. Of... Ja, hoe ze dat doen. Misschien moet u... Bent u al geweest? Nee, nog niet. Nee, nou, nee. ik wil de hoorders nog even ondernemen. Dan nodig ik u van harte uit om, uh, om een keer te komen. Ah, dan gaat u mijn profilen als ik binnenkom? Ja, ik ben er niet in geschoold. Nee, nee, nee, uh, maar nee. Ja, u gaat niet vertellen wie dat wel doet, natuurlijk. Want ja, nee, dat, uh, dat is veel te, uh, veel te ge uh, gevaarlijk. Maar is dat, uh, is dat echt nieuw, dit, dit soort beveiligingen? In het particuliere werkveld wel. Ja? Ja, ja, ja, ja? Ja. Nieuw in de wereld ook? Nee, want de, de Israëlische Mossad en de El al, die werken al jaren met, uh, met die manier van, uh, van beveiligen van hun. Uh, van hun passagiers en van hun vliegtuigen. Oh ja, nou ja, dat, ik bedoel, betere leermeesters zijn dat denk ik niet in de nee, wereld. Hè? Het is een proactieve methode en uh, hm. proactief is uh, tegenwoordig beter dan reactief. Hm. En, uh, ja, het, het, het werkt. Het werkt. Ja. En, en zijn vrouwen makkelijker uh, in het herkennen van uh, onge ongeregeldheden... onrechtmatigheden bij bezoekers dan mannen? Wat denkt u? Nou, wellicht heeft u een stukje gelezen over het TNO-onderzoek... dat wij ja. hebben laten uitvoeren. En daarin kwam inderdaad uit dat vrouwen iets beter waren. En dat zeggen ook de Israëliërs... dat vrouwen daar iets ja. beter in zijn dan mannen. En Goed, ik laat verder in het hoe dat komt. Maar dat, uh, oh ja. het zou kunnen dat het ze beter... Er zijn iets meer van details. En uh, mannen zijn iets eerder afgeleid wellicht. Ja. En uh, ja, goed... En dan, gaat u, en dan gaat u ook nog de wereld in, want u gaat ook nog met de WK en de Spelen iets doen, toch? Nee, nee, dat is, nee de, ze, ze zijn vanuit daar hier in, in Amsterdam geweest, bij ons, om te kijken. Ja. En, uh, en uh, om te kijken wat wij doen en hoe we doen, uh, samen met TNO. Ja. En, uh, maar er komen inderdaad, ik heb, volgende week ga ik inderdaad uh, ja. richting Rio de Janeiro. En dan, ja. Maar dat heeft te maken met het museumcongres. Ach, nee. Ja, dat en... zegt u nu. Ja, ja, ja. Ik <laughs> vond het wel lastig, hè, dit half uur. Want uh, nou ja. je mag dingen niet vertellen die je wilt vertellen. En het kan niet. Nee, maar waar je ook bent, je moet altijd op je woorden letten. Ja, als het, op zich, hè. Ja, het was voor mij dus ook niet makkelijk. Want ik zie aan u telkens dat ik denkt ja maar tot hier en niet verder. Ja. Dat ja. Zijn, ik bedoel, dat kan ik wel weer aflezen. Ja, nou, dat heeft u goed gedaan. Ja, nou, bedankt dat u hier was. Dat u, u toch uh, die sportiviteit uh, kon opbrengen, Emiel Broersma. Dat is de twee Dingen van Max. Voor uh, meer informatie, uh, tweedingen.nl. Volgende week een nieuwe serie: Ideeën voor Nederland. Straks uh, PNN Today. Luc Eekink, waar gaat het over, Luc? Ja, we gaan het onder andere hebben over uh, alcohol. Ben jij gehoord een, een, een groot gebruik? Nee, groot. Zeker niet. Nee? Ik, weet je, ja, ik ben een van de weinige Nederlanders die, ook al is het 35 graden bier, niet lekker vindt. Ik hou niet... gewoon niet van bier. Ik vind het, nee, weet je, en twee flessen bier, dat is al helemaal zoveel. Ik, een glaasje wijn vind ik best, maar... Dat, daar blijft het bij. Ik weet niet, uh, kunnen we nog even uh, de enquête... naar Ewout de Jong, de nieuwslezer, verleggen? Ja, ik ben ook niet zo'n geld te innemen, nee, eigenlijk. Nee, nee. Nee, maar het is niet om ongezellig te zijn. Wat vaak Eén biertje, twee ja. biertjes, maar meer ook niet, ja. eigenlijk. Luc nee. gaat wel voor je eigen gezondheid. Ja, dat geeft niet, enquête. want uh, ja. dit is nou juist het onderwerp... waar we het straks ook over gaan hebben. En ja, ik kan nog wel moet... even aan de beveiligingsman ook vragen. <laughs> Goed, uh, nou, daar gaan we het ja, straks nou, over hebben in oh. BNN Today. En we hebben het ook over... Uh, Snowden, onder andere. Oh, ja. Leuk onderwerp, het is onze vrijdagavondshow... in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, u hoorde hem net al even en nu met serieuze zaken. Ewout de Jong, het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Amerikanen wereldwijd gewaarschuwd... voor mogelijke aanslagen door Al-Qaeda. Washington heeft informatie dat Al-Qaeda of verwante organisaties... aanslagen willen plegen. Tientallen ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika... blijven daarom de komende dagen dicht. In Cairo heeft de politie traangas ingezet tegen aanhangers van president Mossi... die een gebouw met tv-studio's blokkeerden. Eerder was ook al aangekondigd dat de politie binnenkort zal optreden... tegen een aantal sit-in-demonstraties van moslimbroeders... die protesteren tegen het afzetten van president Mossi. Bij de parlementsverkiezingen in Zimbabwe heeft de partij van president Mugabe... twee derde van de parlementszetels binnen. De uitslag van de presidentsverkiezingen is nog niet bekend. Maar verwacht wordt dat Mugabe ook hierbij zijn rivaal Tswangirai zal verslaan. Het Zwangirai noemde de verkiezingen eerder een grote vars. Bij gevecht in het oosten van Afghanistan zijn 22 politieagenten... en 76 Taliban-strijders om het leven gekomen. Volgens de lokale autoriteiten vielen de meeste slachtoffers... toen de Taliban een convoy van Afghaanse militairen aanvielen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Half negen geweest. Je weekend is begonnen... In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in beer today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwestie zaten we? Vrijdag sluiten we in BNNTD de Nieuwsweek af. En dat doen we met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en fijne muziek. Het was de warmste dag van het jaar, in ieder geval tot nu toe. Marco Hoef gaan we zo meteen mee praten, de weerman van de NOS. En wij voeren de temperatuur nog een tikje op. Want we hebben het over de vraag of het goed zou zijn... om zuiprogramma's als O.O. Gerso van de Buis te wippen. En er was op drie lezen, Bien Buis zit aan tafel. Want hij weet niet, ontzettend, niet alleen ontzettend <lacht> veel van het nieuws... maar ook nog eens een keertje van muziek. Ja, goedenavond. Ik heb uh, gloednieuwe solmuziek uit Londen. Hele oude, krakerige jaren 60 pop uit Spanje. En als we nog tijd over hebben, een 20 jaar oude hip -hop klassieker op Radio 1. Waarom niet? Nou, nou, nou, ik heb er zin in hoor. Ook hier aan tafel Tom Staal, Willem Bos en Ashna supersat. De eerste sport. En het is deze avond met uh, Ronald Boot. In Amsterdam is de nieuwe voetbalcompetitie begonnen met de wedstrijd tussen landskampioen Ajax en Roda J.C. En die houtkamp is erbij. En die Ajax was favoriet voor de titel. Na een half uur nog steeds... Ja, hoor. Vanavond voor de Amsterdammers. 1-0 na 9 minuten. Ricardo Verijn na een fout van de keeper. Korto en 2-0 zojuist Sim de Jong op assist. Het was een mooi assist van Eriksen, maar daarvoor ging er een enorme blunder eh, vooraf. Het uitverdedigen van een van de nieuwe mensen en maakt zijn debuut in de Eredivisie. Henk Dijkhuizen voor Rode EC. Dat was niet goed. De Jong scoorde dus 2-0 en daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. In een bloedwarme arena. Eh, niet uitverkocht, is dus in ieder geval niet vol zit. Eh, dat is wel opvallend, maar dat Ajax zou winnen vanavond... dat was al heel snel duidelijk. Alleen nog afwachten met hoeveel. Belangrijke vraag natuurlijk. Dak open of dak dicht? <laughs> Gelukkig open, maar nu zit in plaats van 34 graden 31 graden. <laughs> Ranoma Kromoijs Giorgio heeft bij de wereldkampioenschappen zwemmen... brons veroverd op de 100 meter vrije slag. De Olympische kampioene moest niet alleen de Australische winnares... Kate Campbell voorlaten, ook de Zweedse Sarah Sjöström was sneller. Femke Hemskerk legde de beslag op de vijfde plaats. Beide Nederlandse zwemsters waren tevreden met hun prestatie. Ook Ranomi, hoewel het dit keer dus geen goud was. Eerlijk gezegd ben ik uh, ja, zeker niet ontevreden. Stiekem ben ik gewoon heel blij met de brons. Uh, goud zat er zeker niet in. Um, ja, je, je moet natuurlijk op uh, alles voorbereid zijn, maar als je realistisch bent... Uh, ja, wist ik dat ik met deze voorbereiding afgelopen seizoen in 52-3 er niet in zat. Um, ja, eigenlijk pas uh, ja, geen perfecte race. Maar ik denk dat er nu niet meer in zat en uh, ik ben uh, ja, eigenlijk heel blij met Brons. Later op de avond kwalificeerde Kromo Jojo zich ook voor de finale van de 50 meter vlinderslag. En ook Inge Dekken bereikt op deze afstand de eindstrijd. Waterpolist Yveske van Belkom heeft een punt achter haar interlandcarrière gezet. De sterspeelster kan zich niet vinden in het beleid van de Zwembond. Ik heb uh, gewoon geen vertrouwen meer in het uh, beleid vanuit de KNZB. Hoe topsporters worden opgeleid en dan... Uh, Vooral het, het topsporters opleiden, wat houdt het in, hoe gaat dat, wat is er voor nodig om topsporter te zijn. En uh, ja, ik denk dat dat echt een, uh, ja, een strategische keus moet zijn. En een, Er moet een traject zijn, een plan zijn van hoger af, uh, wat, wat, wat, wat de gehele selectie, de dames en de heren opgelegd uh, moet worden. En uh, ja, ik mis dat. En dat was Van Belkum, die ook zat in het waterpolo-team dat in 2008 in Peking Olympisch kampioen werd, goud won. Dus de KNZB heeft inmiddels laten weten zich niet te herkennen in de kritiek van de international. Oranje won vanmiddag 12-9 van Canada en beëindigde het toernooi daarmee als zevende. Meer sport straks, 10 uur langs de lijn. Gaan we luisteren, Dankjewel, Ronald. Goed, de gasten binnen. Nou, voor wie dacht dat het buitenheet was, als ik omheen kijk... dan kan ik niet anders dan concluderen dat het hier in de studio... een nog veel broeierigere bedoeling is. Een camera en roze microfoon gemixt met scenario's... voor stomende studentensexscènes en grof geweld. En een moppie grootstedelijke urban muziek met reggae-invloeden. Ik zeg het je, heet, hate, heter, heet hier aan de tafel vanavond. In willekeurige volgorde, uiteraard. Uh, verslaggever van Geen Stijl TV, uh, niet zo lang meer, hè, helemaal niet meer, geloof ik. Eigenlijk niet. Pont? Ja, ja. vanaf 1 ja. september. Hij is hier, Tom Staal, uh, misschien wel herkent aan de stem. Uh, scenarioschrijver van onder meer Feuten van Godlos en Belliger is hier, Willem Bos. En presentatrice bij radiozender Fanix, Ajna, uh, supersat. Ja, fijn dat jullie er zijn jongens. Uh, Tom, jij hebt in een clip gespeeld. Hoe weet jij dat nou ja, weer? Dat dat was vanochtend... Ja, dat stond op je Twitter. <laughs> ja, dat was vanochtend heel, uh, ik weet niet of het heel interessant is, maar er oh, zijn wel, een paar jongens ik. die hebben een, een, een, een rap liedje gemaakt over, uh, over mijn statie Utrecht. En er zit een zinnetje in dat ze mij heel graag als burgemeester willen van, uh, van die stad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alles beter dan een leid. Of wat dan ook van de PvdA. Ja. En uh, toen vonden ze het heel leuk, ze zeiden ze, wil je daar even in meespelen? Nou, aangezien ik nu between jobs zit en dus... Alles mag doen. Ja. Contractvrij bent. Zeg maar Dan denk, ja, nou, waarom niet? Ja. Dus dat was in twee minuten geschoten vanmorgen. Oké, okay, dus, dus zeg is echt maar een kort rolletje van een paar seconden. Uiteindelijk. Ja, zoiets. Ah, ja. Okay. Uh, Arsene, jij bent een enorme Ajax-fan. Daar gaan we straks ook over praten. Ja. Of, je, zit, je, zit, je, zit, je kwam hier binnen en je wilde meteen tv kijken. Ja, klopt. Was best asushaal van mezelf. Nou, nee, oh, Oké, okay, dan is het goed. Ja. Ja. Meer Ajax-fans hier? Of? Uh, ja, nee? Willem, Willem oh. is ook Ajax-fan. Daar gaan we straks okay. over doorpraten. <laughs> <laughs> hoeven, ook door praten. Absoluut niet. Maar hoeven we ook aan schoven? Goedenavond. Ja, hoi. En is weer, man. Ja, voor mij bekend. Het begint de competitie zondag pas. Want? Wie speelt er dan? Ja, dat is is één club in Nederland, hè, dat weet je. Is dat PSV? <lacht> feyenoord? We feyenoord met hebben... Feyenoord, ja, uiteraard, uiteraard. Vind ik altijd zo raar als mensen feyenoord ja, vinden? zijn? Ja, hoe komt dat ja, dan? Ja, dat is genetisch, hè? Dat ja. ben je. Dat word je ook niet, dat ben je. Ja. <lacht> goed. Nou goed, fijn dat jullie er zijn allemaal. We gaan zo meteen doorpraten. Eerst BNN muziek. Today. Zet een punt achter de week. Ja, de Britse zanger Omar die heeft deze zomer eindelijk weer eens een CD gemaakt. In 1991 scoorde hij al een wereldwijde hit met There's Nothing Like This. Een beetje een, een cheesy nummer, wel, maar wel goed. De middelse 40er klinkt nog steeds hartstikke fris. Een hele CD is tof, fijne zomerse sol. En dit is de titeltrack en eerste single: The Man. To be the man, the man, man, man, man, the man. man. Yeah. Ooh, let something happened to, love to me. love talking to. Stop, this ain't no slap up by side. Zeven jaar heeft hij stilgezeten en toen kwam hij eh, met dit Omar uit Londen, de Man. Ergens in de arena zit Annie Houtkamp te soppen op een stoeltje. <lacht> dat, klinkt, dat klinkt altijd zo van. Ja, uh, maar uh, ik ja. vermoed dat het wel zo is. Ik vermoed het ook, ik ja. ben het eigenlijk wel zeker. Het staat 2-0 voor Ajax. 41 minuten gespeeld. En Ajax is veel sterker. Het is warm in de arena, maar dat is duidelijk. En Ajax speelt daar ook naar. Heeft twee keer gescoord in de negende minuut van Rijn. In de dertigste de Jong. En nu hebben we 41 minuten gespeeld. En die stand staat nog steeds op het scorebord. En Rodi SC, Aram Roda. Amper iets kunnen doen richting het doel van Kenneth Vermeer. Normaal zou je zeggen, die staat te blauwbekken Maar dat is nu zeker niet het geval. En Ajax heeft dus constant de bal. En vindt het eigenlijk. Wel een beetje best, heeft wat kansen gekregen, maar niet benut. En dus gaan we langzaam maar zeker richting de rust. Overigens, Ajax speelt met 9 spelers in de basis ten opzichte van het vorige seizoen. de Laatste wedstrijd, de kampioenswedstrijd. En dat is wel prettig voor Frank ja. de Boer. Alhoewel ik wel denk... Ja, dat is veel. Want uh, Schöne zit er nog op de bank. Alleen Ryan Babel is weg. En Kierkitsch is gekomen. Bojan Kierkitsch. En dat is een hele goeie. Uh, hij staat dus met 2-0 voor. We wachten rustig op de rust om een heerlijk bakje... Nou, het zullen doen? G? Nou, ijstee dan maar, hè, denk ik. Oké, okay, doen we. Dankjewel, je wel. En nu spreken je straks weer. Yo. Het eerste en, onderwerp. Ja, in Warnsveld, dat ligt bij Zutphen, zweten ze vandaag nog harder dan in de rest van het land. Alleen ging het daar om angstzweet. De Warnsvelders konden vandaag namelijk een prestigieus record kwijtraken. Dat van de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. In 1944 was het daar 38,6 graden. En sindsdien is dat record de kern van het bestaan van alle Warnsvelders. En in het bijzonder van de zoon van de man die in der tijd de meting deed. Die zou het verschrikkelijk vinden als het record sneuvelt. In 69 jaar hebben wij in deze meting in de boeken staan. Dus elk aardrijkskundeboekje, geschiedenisboekje, staat erin. Dat is gewoon jammer. Mijn vader zal even zich omdraaien in zijn graf en uh, het is gewoon jammer. Als Warnsveld het record uh, verliest, dan heeft het natuurlijk ook uh, economische gevolgen voor de hele regio. Het hitte-record museum moet dan de deuren sluiten. Net als uh, de fabrieken rond het dorp, waar uh, hitte-record buttons, stickers en peper- en zoutstelletjes worden gemaakt. En ook worden er een stuk minder Koreaanse toeristen verwacht. Uh, we horen zo van Marco Verhoef of uh, Warnsveld na vandaag nog bestaansregen heeft. Ja, nou, dat gaan we straks horen. Er is in ieder geval één record gebroken vandaag. Uh, het was de warmste dag van het jaar. Misschien nog wel één. meeste ophef over het weer ooit. Uh, Marco Verhoef. Ja, leuke dag. Heerlijk, ja. wel, maar wel binnen. Maar een leuke dag ook als weerman? Ja, het is op zich wel grappig. Maar ja. uh, de ophef begrijp ik uh, wat dat betreft uh, ja, deels wel en deels gewoon ook helemaal niet. Want uh, ik denk dat niemand zich in Warnsvalt vandaag zorgen had hoeven te maken. Want volgens mij zijn er maar weinig weer uh, mensen en uh, ook geen weer profeten geweest. Die deze dag hebben aangemerkt als uh, nou misschien raken ze het wel kwijt. Uh, wat dat betreft uh, dus het komt is die om, kans niet zo groot. Het komt weer onder de nee, media. Het komt, nee, het komt zeker niet door jullie hoor. Nee, dat weer niet. Maar er, er is altijd een weer profeet noem ik dat dan maar die dan wel gaat roepen. Ja, ja en dat, wat dat betreft. Dat is natuurlijk de taak van journalisten om die op te pikken. Ja, of... Ja. Of neer te sabelen. Verder te maar, drukken, ja. dat je het ook leuk kan. Nee, goed. Ja, goed. <laughs> uh, Tom willen was dit een leuke dag voor jullie, de, zo, zo snik heet? Ja, ik bedoel, um, ik zei ook tegen je collega, geloof ik, volgens mij begrijpen mensen nu heel erg goed waarom ze in Suriname zo langzaam werken. Ja. Nu merk je, nu voel je het zelf natuurlijk ook, want ja, je hebt nou gewoon niet de neiging om echt, weet je, goed door te gaan, omdat het zo warm is. Ja, nee, dus Iedereen jij... ziet van, ja, laat zitten, joh. Ja, je? Dat dus gaat je moet, je aan, ja. moet je rustig gaan. Jij zat je nog een beetje op te winnen, Tom, zo zag ik uh, in de hitte. Dat is mijn werk. Ja, dat is I'm buy it. Ja, waarover? Want nee, ja, jij over... houdt het allemaal bij. Ja, nee, ja, ja, ik zat je Twitter weer te lezen. Je zat je op te winnen over, over iets, een radioprogramma, geloof ik, dat ging ja. over het weer ook. Nee, het, het beetje... was uh, bij BNR. Ik ben een ontzettende saaie lul. Ik luister alleen maar Radio 1 en BNR om nieuws te luisteren. En BNR had vanmorgen het geweldige oproep aan de mensen. Wilt u bellen en vertellen of u op uw werkplek een airconditioning heeft? En even later, een paar uur later, hoorde ik bij Radio 2... werd gevraagd of je even wilde bellen om te vertellen hoe warm het is waar jij bent. Hoeveel <lacht> graden? Ik denk jezus, jongens, hebben jullie geen, geen, geen airco op die die redactie iets meer enthousiasme en originaliteit had wogen mogen. Vind jij het leuk Willem, de, die ophef over het weer? Ja die ophef vind ik schitterend. Ja, ik hou heel erg van ophef, ik vind dat weer zelf. Hoe <lacht> meer ophef hoe beter kan me niet schelen waar het over gaat, maar elke ophef vind ik mooi. Ja en die witte ja, die, die zelf daar ben ik ook helemaal gek van, Ik ja? zweet echt als een gek al de hele dag. Ja, het mag van jou wel wat cooler allemaal. Ja zo. het mag veel cooler ja. ja, ik blijf ook echt in de schaduw want ik, ik, ik verbrand ook helemaal. Je dus bent ook rossig. Ik, ben ja. helemaal, ik zit onder de spoel. Route ook en zo. Dus dit is echt een. Moet je niet hebben, hè? Doodvonnis als ik ja. hier een uur in ga zitten. Jouw ik jou stil wil krijgen, moet je gewoon. gewoon houden we ja. ja, de zon in duwen. Nou, ja, ja dat hoor je maar nooit meer. En, uh, Marco, jij. Uh, de, ik neem aan dat jij dit toch wel aanvoelt komen. dat het warm weer gaat worden en dat dan iedereen is in, de, in de stress schiet. Er worden live blogs gemaakt. Volkskrant ja. en, en NOS op 3 hebben een live blog bijgehouden. Ja. Jij, Beam, was dat? Ja, <laughs> Live blog bijgehouden. Dan denk je toch wel, dan komt die ophef weer. Ja, nou ja, kijk, weet je. Uh, Laat het weer dan ook een keer in de belangstelling staan. Kijk, en uh, als je het dan uh, met alle nuances brengt, vind ik het allemaal prima. het nou, is voor mij natuurlijk ook wel uh, een beetje spannend... van ver gaan we dan wel komen met die temperatuur. Kijk, uh, we komen elk jaar wel een keer boven de 30 graden. Dat is niet zo bijzonder. Maar we komen echt niet elk jaar een keer boven de 35 graden. Dus als dat dan gebeurt, ja, dan is het wel leuk om een beetje bij te houden... en een beetje mee te voeren, ook op Twitter of, of waar nee. dan ook gewoon een beetje... Een beetje teasen. Ja, stoken. Ja, ook wel een klein beetje. <laughs> ja. Ja. Uh, Ashna, dit, dit gebeurde toch vroeger nooit, dat, die, die, dat gehype ja. over het weer? Vroeger nee. was het gewoon warm. Nee, ik snap het ook niet helemaal. Ik bedoel, waar maken we ons druk over eigenlijk? Weet je, is het er te koud? Is het er te warm? Geniet gewoon van het weer. Ja. Ja. Ah. Ik weet het niet. Ik zag hem, ik zag hem zorgen het, maken. Wat net. was dat record? nou, zei 38,7 geloof ik. Ja, heb ik het nooit warmer gehad dan 38,6 graden? In Nederland, in Nederland niet in ieder geval. Dat ja, dat is echt waar. Het voelde wel allemaal, ja, dat allemaal, voelde allemaal. Veel warm. Maar zo'n blog van bijvoorbeeld de Volkskrant... die dan helemaal bij gaan houden hoe warm het is overal... en wat er allemaal gebeurt in Nederland. Is dat overdreven of hoort dat ook wel een beetje bij... Nederland in de zomer. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat overdreven, want dat is toch lachen. Dat moet, mensen, moet bellen, mensen bellen om te vertellen hoe... Ja, ah, ik ben nodig... op het kantoor, ik heb het vandaag ook wel heel warm. Hè. Volgende bellen, ja, ik heb het inderdaad ook heel warm. Jij nodig Marco toch ook uit? Ja, natuurlijk. Ja, ja maar ik hou hier ook heel erg van. Ik uh, ben het eens met Willem, zeker weten. Ja, nee, ik ben het ook goed. Maar ik vraag me dan... Nou, word jij dan nou ook door vrienden gewoon de hele dag plat gebeld? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Die bellen van de Volkskrant. Die bellen op de volksgeld en zo. En voor jou, want, je, want jij, bent, jij, bent, jij komt uit Suriname, jij bent dit gewoon gewend. Ja, nee, maar daarom snap ik het ook niet. Dan uh, denk ik, zijn we hier dan niks gewend? Of, en als je op vakantie gaat, dan zit je, ga je op vakantie juist naar een warm land. Want je zoekt die hit op. Ja, ah, het was wel echt die warm vandaag. Kijk, 32 graden, dat, uh, dat, dat is volgens mij een beetje gemiddelde Surinaamse temperatuur. Ja. En als je dan naar 36 gaat, dat is toch nog wel even een stapje verder, hoor. Ja, en dat, dat, waar was het nou, dat warmveld? Ja, Warnsveld. Dat was in 44. Ja, ja. dus dat is toch vrij dicht tegen, aan. Toen ja, was het fucking koud. Hebben ze daar ook nog een record gezet? Of? Oh, vast wel, maar niet in Warnsveld. Okay, maar vinden okay. mensen het nou vervelend dan? Winterswijk, geloof ik. Nou, ik vond het wel vervelend vandaag, ja. Ja, ja die hitte, daar ja, kan ik eens niet. Ja, nee, nee, ik moest het. toevallig even voor een opnametje om, om een uur of drie... hier voor, de, voor het gebouw naar buiten. Ja. Nou, ik stond er nog geen vijf minuten en dan moest ik echt zeggen... ik ben blij dat in de voorkant films dan aan de achterkant liepen <laughs> de straaltjes over mijn rug naar beneden. <laughs> ja, okay. Dus dat, is, dat was echt niet lekker. Nee, nou, maar we ja. hebben het niet zo erg als de mensen die aan de Ramadan doen. Nee, waarschijnlijk niet, nou ja, Beaarde hebben het allemaal wel overleefd, geloof ik. We hebben ons goed Ze ingesmeerd. Ze zijn We, we ja. hebben water gedronken, we ja. hebben alles gedaan wat moest. Dus ja. ja, dan kunnen we ook verder niks meer gaan <lacht> doen. Het is warm geweest. We hopen dat er nog een keer weer iets spectaculairs gebeurt. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Op, ik heb zin in sneeuw ineens gewoon. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ik, ik heb vandaag een mailtje naar een paar vrienden gestuurd. je moet eens nagedenken over de wintersport. Ja, nee, ja. ja. ja. goed. moment. heb echt vooral zin in een, een bier. Ja, er staat een beetje voor. Is dat gaan leeg? Nou, dat gaan we regelen. BNM Today, zet een punt. Achter de week. Broeierige muziek. Ja, zullen we maar een exotisch plaatje doen. Ja. Uh, wie daarvan houdt, een van de leukste platenlabels van de laatste jaren, dat is Vampy Sol. Dat is een Spaanse platenmaatschappij waar ze fantastische oude LP's opsporen en opnieuw uitbrengen. Muziek van over de hele wereld, broeierige pop uit Ghana, vergeten bandjes uit Peru of uh, funk en soul uit New York. Nou, een van die verzamelalbums heet Scannish Sound. Muziek van Spaanse bandjes in de jaren 60 en 70. En je denkt, waar gaat het heen? Maar, ja. Ja, uh, die bandjes die lieten zich inspireren door het geluid uit Jamaica, en dat klinkt echt. Echt verrassend vrolijk. Laat maar eens naar het krakende Dulce Guillermo van Los Antifaces. Dulce Guillermo, te llamo así. Si escucho junto a mí, tu dulce bol. Yo soy la rosa, tu el claro sol. Si así me besas tú. Als je dit grappig vindt, er is echt een schat, een schatkist aan muziek van pie sol. Dan moet je maar eens op Google en dan vind je het wel. Fox News alert: Security concerns are forcing U.S. embassies to shut down overseas coming from the State Department, they're calling it a decision made out of an abundance of caution, and it's believed Al Qaeda may be behind it. Ja, dramatische woorden. Een paar uur geleden op Fox News: Be afraid, be very afraid. Dat is een beetje de boodschap van de Amerikaanse regering aan zijn burgers in Den vreemde. Al Qaeda heeft ze op de korrel, die burgers. Waarschuwt buitenlandse zaken vooral in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Nog tot eind van de maand weten ze nu al is het oppassen geblazen, maar op wie en wat ze dan moeten letten, dat blijft een beetje vaag. Ja, maar wel een opmerkelijke mededeling ineens. Ineens moet. We op gaan letten. Uh, als je nou schrik jij je van, van, van zoiets? Uh, nee, niet, niet, nee, niet zozeer. K ja, ik bedoel, uh, als je het allemaal hoort over die aanslagen ook van de afgelopen tijd, en dat er nu weer een dreiging is, en je weet dat de Amerikanen daar sowieso niet welkom zijn in die landen, dan zou je daar niet eens echt heen moeten willen, denk ik. Nee, oké. Okay, maar goed, het, was, het is een vrij groot gebied waar, waar ja. ze nu dan voor waarschuwingen. Maar je, ben je een beetje onverschillig in geworden eigenlijk door de jaren? Uh, ja, heen. eigenlijk wel. Huh. Heb... Want je, je weet het niet. Nee. Nou ja, dat is dan ook de vraag. Wat moet je doen? Eh, uh, niks. <laughs> ja, nee, maar dat, dat, wij zaten daar net over, over een beetje over te bomen. Van ja, als je nou zo'n waarschuwing hoort, moet je, waar moet je dan op letten? Hebben jullie een idee? Ja, mensen met riemen. Die helemaal vol Ja, <laughs> dat zou ik ook wel op letten. <laughs> maar, maar mag ik heel even, jij zei van, als, daar, als dat dreiging is, je bent Amerikaan, zeg jij, dan zou je er eigenlijk niet eens naartoe moeten willen gaan. Ja. Dus dan buig je daar in principe voor? Nou, nou ja, inderdaad. Ik bedoel, als je weet dat je ergens niet welkom bent. of dat je daar een doelwit kunt zijn. daar zou ik dan persoonlijk wegblijven, inderdaad. Ja, dat is op zich wel slim. Maar aan de andere kant moet het niet aangepakt Ze kunnen alles lezen en zien. Wat zijn ja. ze dan doen? Wat hebben ze dan zitten lezen. als ze dan niet zien welk gast het zijn? Vraag maar ja. af hoe goed dat systeem werkt? Ja. Dat is ook zo. Hoe bedoel je? Je bedoelt dat, nee, je kan alles, kan alles lezen, je WhatsApp-gesprek, je Facebook. Ja. Dat is allemaal, allemaal hot en, en, en dingen. En dan krijg je alleen een waarschuwing van nou over dat hele gebied zo'n beetje, daar moet je oppassen. Je, je wil eigenlijk iets gedetailleerde informatie ja, ik, hebben. Waarom zit je dan alles mee te lezen? Dat doe je dus, je werkt niet goed, je zit de verkeerde gesprekken te lezen. Ja. Mijn gesprekken waarschijnlijk. Maar het zou of... natuurlijk kunnen dat ze het wel weten, maar dat ze het niet, niet kunnen zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Ja dan ja. helemaal je bek ja, <laughs> ja, <je hebt>, heb <laughs> dit. Ja, maar dat is de vraag natuurlijk. Heb je liever dat ze niks zeggen, zodat je niet nou, zorgen nee, nee, nee, of Ja, maar Natuurlijk geef je wel een waarschuwing, maar uh, dit is wel heel breed... Ja, je kan nergens wandelen dus blijkbaar. Nou heb dus ergens... nog een kleine hint gegeven, het openbaar vervoer. Het is verdomme oh. geen spelletje. <laughs> ja. ja, het openbaar vervoer. Ja, infrastructuur. Oké. Okay. Heel goed uitkijken. Willem? Nou, ik vind het wel zorgwekkend, moet ik zeggen. Als ja? Het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat is nogal een gebied waar je moet gaan oppassen. Maar dan kom jij niet, wat is veel te warm. Het is veel te warm. Ja. Goeiemiddel. Nee, maar het, het, ja. ik vind het niet erg hoopgevend in uh, ho ho ho hoeverre ze de zaken dus onder controle hebben of zo. Nee, maar misschien ja, is het juist wel nu onder controle... omdat ze dit soort boodschappen naar buiten kunnen, kunnen brengen. Omdat ze het nu weten. Ja, dat, dat zal ook allemaal wel... en ik denk overigens ook niet dat een, nu naar het midden oosten gaan... als Amerika meteen een doodsvonnis is of zo... maar het feit dat ze zich toch wel zulke zorgen maken... dat ze zo'n waarschuwing geven... ja, ik heb daar ook niet zoveel verstand van... maar ze zullen er toch niet helemaal gerust op zijn. Nee. En ik denk, ja, ik weet niet... ik vraag me af of dat uh, een paar jaar geleden ook zo... Uh, Zo'n waarschuwing was gekomen. Stel, er zou zo'n waarschuwing komen voor Nederland, Ga je dan ergens anders op letten? Dat je denkt van nou, ik moet even, weet ik veel, op een, een rugtas letten? Ja, dat op. doe je vanzelf toch wel, volgens mij. Als ja. ik kijk naar 2005 of zo, hoe we toen in treinen zaten en rondliepen... en verdachte pakketjes overal zag ik ook wel, moet ik gewoon bekennen. Nou, dat ga je sowieso vanzelf doen. Als je het maar vaak genoeg hoort, ga je vanzelf opletten. Ja, ja heb jij dat ook toen? Nee, nee, ik heb het wat minder. Ik, denk, ik kom het of wel tegen of niet. Je, je, uh, ik denk dat de kans dat je, dat je het meemaakt gewoon, gewoon ongeveer net zo groot is... als dat je met een kiezelsteentje een mug probeert te raken in, uh, in, in de lucht. Weet oh. je. Die kans is heel klein, maar die kans is wel aanwezig. En we worden inderdaad wel bang, want uh, er staat ergens een koffertje... met gewoon documenten van een of andere ambtenaar. En boom, de hele station ligt plat. We gaan straks doorpraten over allerlei andere punten. Mm. Blijf luisteren naar BNN Today. Starten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten start-ups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf. Met Daniel Ropers van Bol.com. De meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant denken... die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. Peter Paul de Vries van Value Aid, We proberen ze zoveel tijd te geven... dat ze genoeg vet op de botten hebben en dat ze overleven. En morgen Sanfou Malta, filmproducent van Zwartboek... en Alles is Liefde over cash met Nederlandse films. We hebben een marktaandeel van 22%, dus de grote vraag is... waar blijft Europa? Tros in Bedrijf. Morgen om kwart over één op Radio 1...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 Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vague regisseurs op TV 5 Monde. Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Un Chambre en ville. Meer info op tv5mond.nl Dit is Radio 1.